Het weer regenachtig, vanmiddag nog een enkele bui, maar ook af en toe zon. Temperatuur 7 graden in het oosten en een graad of negen aan de westkust. Morgen wordt een onstuimige dag met veel wind en regen. En met gemiddeld 9 graden is het wel vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is bijna gedaan met de ochtendspits in de Randstad. Nog een paar files. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Gooimeer en Muiderslot 3 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam bij Dorp 4. De A10 Noord tussen Kaddoelen en het Koemplein 2 kilometer. De A12 Den Haag Utrecht tussen Woerden en Knop het Oude Rijn 3. En van Arnhem naar Utrecht tussen Maarsbergen en Maarn 2.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 ZFM Dit is kerst met ZFM Met nu nu Zandvoort op zaterdag ah. Ja, dan moet je gewoon een goede kerstplaat uitbrengen, want elk jaar komt hij weer terug. Dat hebben we onder meer met Wham en Last Christmas en Band 8 en Do Notes Christmas. Ja, we, we krijgen dit jaar toch ook weer de, de winterse top 50? Ja, die krijgen we op 23 uh, december. We Zetten de nieuwe agenda 23 december van 11 tot 3, meen ik. Tot 3 uur, ja. bij CFM. Gepresenteerd door... Andor Sombergen. Juist. Juist, juist, helemaal juist. Goed. Mooi, de 40 dag. beste winterse 50. hits? Zo, uh, 50. Ja. Zijn het dan 40? Ja. Oh jeetje. De beste 50 winterse hits bij CFM. Mariah Carey hoor je aan het begin van uur 3 van Software Top Zaterdag met All I Want for Christmas is you. Wat gaan we allemaal doen in dit uur? Ja, zeker. Nou, uiteraard rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Ik heb er drie voor mij liggen, dus jij mag, uh, jij mag kiezen. Nou, vertel. Ja, nou, één gaat over een ober... en de andere gaat over kerstmis... en dan hebben we nog een andere. Maar goed, nog jij. Oké, okay, blijf live. Kwart voor vijf, het gedicht van de week. Natuurlijk gaan we om kwart over vier... Uh, live overschakelen naar S.V. Zandvoort... tegen uh, wij van het eerste Doen Wonderen. Uh, dus bij een stand van 0-1. En Sean uh, gaat ons vertellen hoe die wedstrijd gaat aflopen. We kijken vooruit naar, uh, verder nog naar de Champions Trophy Hockey van de Heren, die zijn ook druk bezig. We kijken uh, naar El Clasico vanavond, Real Madrid tegen Barcelona. We hebben een nieuws uit Dubai, want daar wordt het laatste golftoernooi van de European Tour gespeeld. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. En we hebben een nieuw item, hè. Half vijf, het dier van de week. Het is weer terug van weg geweest. Het dier van de week is weer terug van weg geweest. Niet leuk. Kijk, half vijf, uh, het dier van de week. Dus genoeg uh, reden om te blijven luisteren en uh, natuurlijk veel leuke muziek. Het dier van de week binnenkort ook op tv te zien trouwens. Dus dan kan je gewoon op tv het dier van de week volgen bij CfM. zit ik gewoon door de kerstplaat heen te praten. Brian Adams is hier.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 Zangeres Adel, Ze heeft heel veel mooie iets gescoord. waaronder deze Set Fire to the Rain. Zo, we gaan voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Salford tegen WVHDW. snel weer over naar Sean Lemmer. Sean, is ja, SV Salford ja. weer bijgekomen of niet? Nee, het is wel spannend gaan worden. Want... We staan natuurlijk nu nog een minuut of vijf op de blok. En uh, die druk gaat nu wel wat meer uh, HIDW-kant op vanuit Zandvoort. Kaltjes. Uh, uh, maar de spanning is nu gewoon van halen we nog een doelpunt binnen. Om uh, gelijk te komen CQ. En dan krijg je gaten achterin. En dan, uh, dan, uh, dan redden we het ook wel gelukkig weer. Dat het uh, geen tegendoelpunt wordt. dus is nog een keer een doelpunt erbij. Maar uh, het is Spanning nu van een wedstrijd Om te kijken of je die 1-1 kan maken <laughs> En dan, uh, ja, dan is het druk Op de, op de goal van uh, ASW Want die voor de andere kan niet zo snel op Want die vindt het uh, natuurlijk fantastisch Met een 0-1 uh, situatie om uh, Straks Met een paar minuten die wedstrijd te... Ja, betekent dat de spelers van Eens-Vestalve nu allemaal massaal naar voren gaan? Ja, ja, er worden gewoon risico's genomen nu. Uh, van, uh, ja, gaten gaat achter in de verdediging. Dat geeft niet, Want uh, ik zie dat Marcel Emas ook als uh, rechterbeek helemaal naar voren is gegaan om mee te gaan in die aanval. En dan, uh, ja, en, en dan gebeurt wat, nee, er gebeurt gelukkig niet wat ik, waar ik angst voor was. Het blijft nog steeds 0-1. Uh, dus uh, wij hopen dat die druk direct weer terugkomt. Hij is nu een beetje op de, op de kant van Zandvoort gekomen. Uh, maar ja, uh, uh, yeah. ik ben... Ik... Het is een beetje dat wij de drie punten vandaag niet leeg gaan pakken. En laten hopen dat het nog één punt gaat worden. Ja, dat hoop ik ook. Nou ja, mocht dat uh, nog zo uh, veranderen, want we, we gaan er weer even uit uh, bij jou. Dan hoor ik het graag nog even van je, Sean. Ja, ja, ik bel jullie dan zeker op. Dan kwartje ga ik er wel aan wagen. Oké. Okay. Hey, dankjewel. En uh, alvast een uh, fijn weekend. Dankjewel. En we gaan nu we de gaan winterstop in, hè? Wij gaan de winterstop in. En dan komen we in januari gaan we weer uh, het toernooitje spelen. En dan uh, ben je de tweede helft van januari, begint de competitie weer. En dan weer met een frisse en fruitige Joop Fres. Oké. Okay. Hey Sean, dankjewel hè. Ja, oké, okay, daar. Oh ja, ja, ja, jij wilde nog wat zeggen, Albertje. Ja, ja, klopt. Even, okay. Allereerst even een rectificatie. Want uh, dat betreft een sprookjeswandeling in het centrum van Zandvoort op zaterdag 17 december. In het artikel wat ik uh, gekregen had, staat inderdaad dat het om vier uur begint. En maar in de evenementenagenda stond abusieflijk half vijf uh, uh, vermeld. Vier uur is goed. Vier dus. uur begint dat. En nog een nagekomen bericht. Vanavond in het wapen van Zandvoort Supertramp Supertramp komt echt helemaal live Supertramp komt live in Paris Maar ja, dat is een verkeerde afslag genomen Maar vanaf 8 uur Supertramp, de DVD, live in Paris In het wapen van Zandvoort U bent van harte welkom voor een hapje en een drankje En genieten van schitterende muziek van Supertramp Oké, zullen we er eentje gaan draaien dan van Supertramp? Doen we, doen we Here is breakfast in America Helemaal live uh, j'avais een um, beetje mousseline de advocaat en langoustine. En j'avais twee types of spaghetti. En yeah. een type of ravioli. Een yeah. petit yeah. morceau yeah. de creme caramel. Beaucoup de vin. Et deux, un espresso. J'étais très... Sorry, but it was an Italian restaurant. I can't have everything. But... But... wasn't as good as breakfast in America. We gaan over uh, Sean Lemmer. Uh, Sean, heb je nog nieuws? Ja, ja, ja. Hij is gevallen uh, nee. in de 90e minuut. 1-1. Oh. Geweldig dat absoluut niet, maar het was de druk van Zandvoort die, ja, die ook uh, vanuit de corner uh, Michael Keil, fantastische goalbal. en ja, daar konden de, de, de, de keeper van uh, de tegenpartij niks van mee doen. En op uh, ons scorebord staat 1-1. En dat, uh, ik denk dat het vooral het laatste kwartier de druk van Zandvoort uh, terecht was dat deze eind stond het, of eind stond de, de nog de tussenstand er uh, is, want, ja help. oh, oh, oh, oh, nee eindhoven hou hoe pas je op je hart. hart pas op je hart ja ja het is, het is nou leuk het is nou heel spannend want daar gaat een eindhoven kijk of hij wil net ja ja ja ja even kijken, ik neem er ik neem hem mee kan hij ja. Minuut, twee doelpunten van de achterstand van 0 punten. Oh, nou, je me, het is fantastisch. Timo de reuze kreeg de bal vanuit zijn eigen helft. Kon het hele veld oversteken. Omspeelde de keeper. En zo zie je de 90 minuten minuut zijn met 0-1 achter. En uh, wij weten niet hoeveel minuten die wij gaan trekken. Maar vanop gaan we hier op 2-1. Kijk, zo snel kan het veranderen, Jon. Ja. Geweldig, hè? Ja, ja dat is ja, laat de bal maar rollen. Ja. Ik hou jullie straks wel van zoveel als er zo verandering in het stand is. Nou, nee, is la, nee, laat het zo maar. Ik vind het zo goed. Ja, ja, ja. oké. Ja. Ja, oké. Okay. Okay. Bedankt, Zo. Ja, oké. Okay, graag gedaan. Dat, dat was Joel Lemmers. Die moet, die moet uitkijken, hoor. Die krijgt daar zijn hart. Hoe is het mogelijk dit, hè? Geweldig. Ja, jongen. Ja. Ja, 2-1 SV voor tegen WV. Nou, ze kunnen wel voetballen. De telefoon schrikt er ook van. Ik krijg je Joop van meteen aan de telefoon. <laughs> ja, Joop. Ik vertuid, uh, niet. kijken. Nou, nou, nou. Zo dadelijk. Uh, ja, nee, daar heb je ook weer gelijk in. Zo dadelijk misschien nog meer van Sean Lemmers, maar ik krijg er warm van. telefoon hè Pff. Nee, nee, hij belt gelukkig nog niet. Hou hem zo, hou zo. Ik heb niks tegen Fred, maar hij hoeft me nu niet meer te bellen. hey het is uh, half vijf. Ja, oké, okay. nieuw onderwerp bij Software op Zaterdag, het dier van de week. Ja, het, het, het, nou, ik heb het niet dier, ik heb het over dieren van de week, want ze zijn uh, prachtig. Het is een, ik heb hier voor mij een prachtige foto van drie hele... Leuke kittens, want na een drukke periode met heel veel van deze leuke pluizige bollen is er nu nog een groepje kittens dat nog geen huis heeft gevonden. Omdat ze nu alweer wat langer in het asiel zitten en niet de hele dag menselijk contact hebben, zijn sommigen een beetje schuw aan het worden. Uiteraard is dat niet de bedoeling. Dus wordt er met spoed voor deze katjes een goed thuis gezocht. Met veel liefde en de nodige aandacht zullen deze katjes zich zeker snel herstellen en uiteindelijk fantastische kameraadjes worden. Bent u al gesmolten? U dus een fijn huis geven. Kom dan snel langs om deze bijzondere kittens te ontmoeten. thuis Kennenmaland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4. Telefoonnummer 571-3888. 571, -3888, 571 -3888, Of op internet wwwdieren www.dierentehuiskennemaland.nl Geef ze een thuis, want ze kunnen niet gemist worden. En zo het, Dankjewel met jou voor het dier van de week. Around. Neither lost, nor found Ja hoor, gelukkig veel. S.V. Alvoort tegen WVHEDW -E Sta je met 1-0 achter En voordat je weet heb je winst 2-1 Binnen een minuut Helemaal geweldig 2-1 gewonnen dus De wedstrijd uh, S.V. voor tegen WVHEDW -E Maar dit is nou echt iets van uh, geen bericht goed bericht hè? Ik ben zo blij dat die John niet teruggebeld heeft nog een keer Heerlijk 2-1, helemaal goed De punten zijn binnen dus Zo is het net Zodra dadelijk het gedicht van de week Maar eerst hebben we nog even wat andere berichten voor je Ja en uh, voor uh, allereerst een hof. ...en daarvoor gaan we helemaal naar, naar Auckland... ...want uh, daar zijn de Nederlandse heren bezig met het verspelen van de Champions Trophy. Het verspelen? Uh, verspelen, spelen ze daar, de Champions Trophy, ja. Hebben ze het verspeeld? Ze hebben het verspeeld, heel goed, want ze waren veel te lief... te veel ideale schoonzonen en te weinig winnaars en echte killers. Dat was het harde oordeel van de genome, gerenommeerde oud-internationals... Florian jan Bovenlander en Jacques Brinkman afgelopen week... ...over de huidige hockeyers in de Nederlandse ploeg... In de laatste groepswedstrijd van de winnaarspool bij de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland kon Oranje dit beeld niet wegnemen. Met een verdiende zege van 3-1 plaatste Spanje zich ten koste van Nederland zich zaterdag in Auckland voor de finale. Nederland speelt morgen tegen Nieuw-Zeeland om het brons. Het is na de Champions Trophy vorig jaar, terwijl ze derde en het EK dit jaar tweede, voor de derde keer dat de Oranje onderbondscoach Paul van As naast de hoofdprijs grijpt. En liefhebbers van het Spaanse voetbal, het is weer zoveel. Vanavond op het speciale Sport 1 kanaal. Om 10 uur live Real Madrid tegen Barcelona. Ook wel El Clasico genoemd. Bar Real Madrid voert de lijst aan met 37 punten. Ge ge gevolgd door... Uh, Barcelona met 34, dus ze kunnen drie punten erbij halen als Barcelona, mocht Barcelona winnen. En dan staan ze gelijk. Uh, het doelsaldo is uh, ook nog een beetje in het voordeel van Real Madrid. Vanavond, 10 uur live, El Clasico op Sport 1. Oké, okay, zo dadelijk het gedicht van de week. Ik kan nog vast verklappen, het heet Fred. <laughs> Fred, jawel. Onze Fred. Onze Fred. Onze Fred. Oké. Okay. Dat uh, naar de 50 second street en I Can't Let You Go. Uit de jaren 80 de 52nd Street en I Can't Let You Go En daarmee is het kwart voor vijf geweest, het gedicht van de week En deze week heet het gedicht Fred Ik keek eens naar de ober, hij zag mijn lege glas Hij gaf me weer volle, alsof hij gedachten las nu draag ik hem op handen. Ik feest en ik geniet. Omdat de ober op het juiste punt het bier weer stromen liet. Ja, ja, de ober is mijn allerbeste maatje. In wat je ook bestelt, hij tapt het voor je in. Wil je bier, een bako of een sangriaatje? Hij haalt alles uit de kast en zet het voor je kanusje. Ik heb opnieuw een biertje en stel mezelf de vraag. Is dit van gisteren nou of de laatste of de eerste van vandaag? Maar het kan me niet zo boeien. Om me heen zie ik plezier. Zolang de ober mij bedient, zal ik verdrinken in het bier. Het is het einde van het feest. Ik heb mijn kater wel verdiend. Ik beschouw na deze dagen de ober als mijn beste vriend. Maar dan denk ik aan de kroeg. Daar waar de ober wachten zal. Ik raap mezelf bijeen en meng me in het feestgezwol. Ja, ja, de ober is mijn allerbeste maatje...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 Dat wordt weer een mooie nabespreking vandaag, denk ik zo. Een hele lange. Dat was het gedicht van de week, heet Fred. Ja ja. Naar de open natuurlijk van een café aan de Haltestraat. Wie kent dat café niet? Het gedicht van de week heb je er ook eentje. Stuur hem naar at redactie Redactie.nl. En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio.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 Yeah, I took my Zo Die gitaar, hè? Dat is toch geweldig, hè? Geweldig. Goeie me. kussen, meneer Vos. Dank u wel, dank u Alsjeblieft. Hij heeft de bril wel opgezet, zie ik. Ja. Dus we zijn helemaal klaar. Wat een gedicht van de wijk hadden we trouwens. Shocking, hè? En mocht je ook een gedicht van de wijk hebben, stuur hem naar redactie het einde van deze uitzending is op zaterdag. Niet getreurd, zodra de radio gewoon door hoor. Met entertainment for you. Zometeen na vijf uur met Rudy. Goedemiddag, Rudy. Ja, we zijn weer uh, met z'n tweeën sinds tijden. Gezellig. Roy en Rudy op de, oh, de Zandvoortse radio. Uh, we gaan in ieder geval bellen met uh, twee artiesten. We hebben popster Henry met het showbiz nieuws En uh, veel nieuwe muziek Hoe is het met Henry afgelopen in Friesland? Want die had, deden, ja klopt, de, de, de ik e heb geen idee Dat gaan we dus even vragen straks Ja, dat moet je zeker doen Ja, ik, ben, ja, ik ben ook benieuwd Wat heeft hij in Friesland gedaan? Ja, He heeft nog er of, of, of niet alles? Ja, er alles dan, moet je maar. Luisteren, dan moet je maar luisteren Jongen, jongen, jongen jonge. Luister je een keer niet, weet je wel? Krijg je dat? Ja, wel lach Ik kan niks verklappen Ik ga niks verklappen Niks verklappen Oké, okay, zo dadelijk entertainment voor jou Na vijf uur bij CFM Gezelligheid tussen oh. vijf en zeven Ja, wat wil je zeggen? Hebben ik nog iets van een... Giel had je laatste, zijn eerste uitzending. Heb je van deze week ook weer zo'n soort verrassing? Uh, ik heb wat, maar ik weet niet of we eraan toekomen. Oké. Okay. Nou ja, goed, we zien dit wel. Als je niet luistert, dan kom je er niet achter. Nee, zo, uh, zo is het. <laughs> zo is het, dankjewel, hè, he, meneer hey, Vos. Die kan je meenemen. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, wij gaan nabespreken. Bedankt weer voor, voor het luisteren volgende week. Dan doen we het gewoon weer, toch? Albert oh, Ja, Jan? zeker weten, dan zijn we er weer. Ook dan weer tussen, tussen twee en vijf uur. En dan mogen we op de zondag ook. We mogen op de zondag ook, ja. We mogen op de zondag ja. ook. Dan mogen ja, we Rudy en Aldo vervangen. Dan ja, ja, ja. Morgen zitten jullie ook weer met zondag in Ja, klopt, vanaf twee uur. Weer Tjerk de Blauwe. Ja, het wordt weer helemaal spannend met Tjerk. Kom maar ja. Wordt helemaal gezellig Morgenmiddag ook uh, zondag Je kennen hem al een beetje horizontaal met uh, Samford op zaterdag ja, Goeie programma leider hè <laughs> Kom maar weer We gaan de laatste erop. We, ja, we gaan ermee stoppen ja, Nu is het echt tijd om te stoppen ja. okay, Tot Do volgende week Lijks weekend Tot volgende Do week When you're on love's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 That's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience the grin. Enjoy it. It's your last chance, anyhow. So always look on the bright side of death.